7 uur, het NOS-journaal, Donald Megens. Duitse minister van Financiën Schäuble waarschuwt Cyprus... strijder uit Delft gedood in Syrië... ...en boete voor luchtvaartmaatschappij Ryanair. De Duitse minister van Financiën Schäuble waarschuwt... ...dat de grote banken op Cyprus niet meer opengaan... ...als er geen zekerheid komt over een reddingsplan. Gisteravond heeft het parlement van het land... ...het Europese reddingspakket afgewezen... Minister en Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem is daar teleurgesteld over... en zegt dat de bal nog steeds bij Cyprus ligt. De Eurogroep heeft in grote eensgezindheid een voorstel gedaan aan Cyprus... hoe wij hen zouden kunnen helpen en onder welke voorwaarden. En nu ligt echt de verantwoordelijkheid bij hen... om binnen die voorwaarden op het aanbod in te gaan. Vandaag overleggen politieke leiders op Cyprus over een alternatief reddingsplan. Het overleg zal er vooral op gericht zijn om kleine spaarders te ontzien. In Syrië is een jihadstrijder gesneuveld die vanuit Nederland naar het Midden-Oosten was gereisd. De Volkskrant meldt dat op basis van bronnen in de Marokkaanse gemeenschap. Het zou gaan om een man van twintig uit Delft. Ook zijn oudere broer zou in Syrië betrokken zijn bij de strijd. De veiligheidsdienst AIVD wil er niks over zeggen. Vorige week werd bekend dat er zo'n 100 Nederlandse moslims meevechten in landen als Syrië, Somalië en Afghanistan.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 De consumentenautoriteit zegt dat Ryanair de site inmiddels deels heeft aangepast. Als niet snel alles wordt aangepast... moet het bedrijf een dwangsom betalen van 240.000 euro per overtreding. In de Amerikaanse Senaat hebben de Democraten een voorstel... voor het verscherpen van de wapenwet moeten afzwakken. In de Senaat is onvoldoende steun voor een verbod op wapens... met een militair karakter zoals machinegeweren. De democratische senator Feinstein, die zich sterk had gemaakt voor de wet... reageerde woedend... De grote schietpartijen in de VS zijn volgens haar terug te voeren op de vele aanvalswapens die in omloop zijn. Ook het voorstel om het aantal kogels in een magazijn te beperken stuit op veel verzet. In Polen zijn 19 mijnwerkers bevrijd die 600 meter onder de grond vast waren komen te zitten na een aardbeving. Aanvankelijk waren de Poolse autoriteiten somber over de kansen voor de mijnwerkers. Grote rotsblokken versperden de toegang tot de mijn... Er was geen enkele communicatie mogelijk. Maar sneller dan gedacht slaagden reddingswerkers erin om de ingesloten mannen te bereiken. De Franse president Hollande heeft zijn minister van Begrotingszaken ontslagen. De positie van minister Jérôme Cahuzac was onhoudbaar geworden... na berichten dat hij via een geheime bankrekening in Zwitserland belasting heeft ontdoken. Cahuzac heeft dat altijd ontkend. Volgens correspondent Ron Linker verliest de Franse regering een politiek zwaargewicht. Voor volgend jaar heeft president Hollande beloofd dat zijn land zich zal houden aan de Europese begrotingsnorm van 3%. Maar uitgerekende man die daarvoor de begroting zou opstellen, heeft nu het vuil moeten ruimen. Oud-minister Kaiusak is nog niet officieel aangeklaagd. In Eindhoven is even voor middernacht een casino overvallen. Een man liep met een wapen de speelhal aan de kerkstraat binnen en eiste geld, zegt de politie. De man die in het casino is geweest, die had iets aan wat leek op een blauwe regenpak. Hij had een vuurwapen gelijkend voorwerp bij zich. En na de overval zijn ze op een scooter vandoor gegaan. Het personeel gaf hem een onbekend geldbedrag mee. Niemand raakte bij de overval in Eindhoven gewond. De daders zijn nog altijd spoorloos. De finale van de World Baseball Classic is gewonnen door de Dominicaanse Republiek. De ploeg versloeg Puerto Rico met 3-0. Gisteren waren de Dominicanen in de halve finale al te sterk voor Nederland. Het weer nog overwegend bewolkt. In het zuiden later ook in het midden van het land wat sneeuw of regen. In het noorden is het vaker droog met misschien wat zon. Het wordt hooguit 5 graden. Ook de komende dagen blijft het koud met s'nachts lichte vorst. Morgen en vrijdag is het wel op veel plaatsen droog. WBE Verkeersinformatie, alles bij elkaar. 20 kilometer file met de meeste vertraging op de A15... vanuit Rotterdam naar Europort. Eerst bij knoppen Vaanplein 3 kilometer... En verderop bij Spijkenisse, Nissen, 7 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En het is ook langzaam rijden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen knoopend Everdingen en Noorderloos over 5 kilometer. Nederlandse ondernemingen doen steeds meer zaken buiten Europa.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 Met hulp van het afvallen en afblijvenpakket van Achmea Health Centers ben ik namelijk al 7 kilo afgevallen in 5 weken. Ben jij al klaar voor de zomer? Kijk voor mijn verhaal op 10 kwijt.nl en verlies ook tot 10 kilo voor de zomer begint. Het lange paasweekend ertussenuit? Kom naar Landal Green Parks. Daar is van alles te doen en te beleven. Kijk voor de allerbeste last minutes op landal.nl.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Cyprus, ja, dat kan wel nee zeggen, maar de Duitse minister Schäuble waarschuwt dan vast. Als er niet een programma is, een hulpprogramma voor Zypern... dan kan deze hulp niet voortgezet worden. Dat is duidelijk, zonder plan geen hulp. Wat is dat plan van de Cyprioten eigenlijk? Ligt dat in Rusland soms? Ja, door die afwijzing van het parlement van Cyprus is er dan ook nog altijd geen zekerheid over Europese miljardensteun. En dat Cyprus wellicht ook rekent op Moskou, daar wordt volgens correspondent Tijn Sade ook in Brussel over gesproken. Er is geen no activiteit vandaag die niet met geld te maken heeft. De Europarlementariërs uit Cyprus Kyriakos voor Er kunnen communen interesses zijn voor de Russen en de Cyprioten. Dat de Russen de Cyprioten te hulp schieten is in wederzijds belang. Tegelijk houdt Cyprus dus hulp uit Moskou achter de hand.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 Sasha. De economie is basically based on Russische business. Yeah. De hele economie hier is uh, helemaal gestoeld op uh, Russische zakenmensen. Gazprom probeert um, stake in te well. hebben. Amanda Poel van het Europese beleidscentrum, een Brusselse denktank.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 Kiest het eiland alsnog voor Moskou, dan loopt Europa flinke imago-schade op. Het is niet best beste for the EU's image dat een van zijn eigen member zoals said, zei, vraagt cash van Rusland. Kijk eens aan, wij praten hierover verder. Dat doen we met Rusland-correspondent David Jan Godfra. David Jan, want we horen net dat het voor de Russen draait om gas. En natuurlijk om de belangen, de tegoeden die gestald zijn op Cyprus. Leg eens uit, hoe zit dat? Nou, die geruchten gaan hier ook hoor. Dat Gazprom betrokken is bij besprekingen over de financiële redding van Cyprus. En waar het dus om draait, je hoort het zojuist, is een, uh, een flink gasveld... dat voor een deel onder de territoriale wateren van Cyprus ligt. Nou, Gazprom, een groot Russisch gasbedrijf, wil dat gas natuurlijk graag winnen. En volgens de geruchten waar ik het over had, zijn ze bereid... Uh, om flink in de buitel te tasten voor de exclusieve rechten... om dat, uh, om dat gas te kunnen winnen. Nou, hoewel Gazprom het ontkent tot nu toe, is het uh, heel helemaal niet uitgesloten dat, daar, dat daarover vandaag in Moskou wordt gesproken. Omdat de Cypriotische minister van Financiën, Saris, hier is. Je moet je daarbij bedenken dat Gazprom in handen is van de Russische staat. Dus zo'n deal kan nooit worden gesloten zonder uh, goedkeuring van het Kremlin. Die uh, Saris komt overigens ook over nog iets anders praten. Dat gaat over een lening van een kleine 2 miljard euro... die uh, vorig jaar uh, door Rusland aan Cyprus is verstrekt. Nou, die moet eigenlijk in 2016 worden afgelost... Maar gezien de financiële problemen uh, op het eiland... Uh, wil Cyprus daar graag meer tijd uh, voor hebben. En daar wordt vandaag in, uh, in Moskou ook over gesproken. Maar david dat zal toch geen probleem zijn? 2,5 miljard, dat is toch niet zoveel voor de Russen? Nee, dat klopt. Kijk, er zit natuurlijk ontzettend veel geld... als we het alleen al hebben over het, het, het op, op Cyprus gestelde geld. Dan hebben we het toch al snel over zo'n 20 tot 30 miljard euro. Dat is geld van Russische banken. En dus van Russische spaarders en belegger. En geld van Russische bedrijven. Nou, iedereen denkt dan meteen aan geld met een luchtje. Dus crimineel geld, zwart geld van, van rijke Russen. En dat klopt voor een deel ook wel. Maar er zit ook veel legaal geld. Omdat nogal wat grote Russische bedrijven op Cyprus zijn gevestigd, omdat ze daar maar uh, heel weinig belasting hoeven te betalen. He, dus het is op zich niet zo'n gekke gedachte dat, uh, dat Rusland zou gaan bijdragen aan, uh, aan een oplossing. En het bezoek van die minister van Financiën uh, van Cyprus, Saris, waar we het zojuist over hadden, dat duidt daar ook op. En uh, de Cypriotische president heeft gisteren nog een, uh, een gesprek gevoerd met zijn Russische uh, collega Poetin via de telefoon. Ja, en over Poetin gesproken, het, het, het, is, het is hoog spel, hè? want president Poetin maakte zich uh, wel heel erg boos onlangs over die kwestie. Ja, dat doet hij inderdaad. En vooral over de bijdrage van, van spaarders, van rekeninghouders aan de oplossing uh, van de crisis, maar die overigens nu uh, voorlopig van de baan is. En eigenlijk is die boosheid van Poetin een beetje raar, want eind vorig jaar heeft hij nog een heel nummer gemaakt van uh, Russische bedrijven die offshore werken, dus onder andere op, uh, op Cyprus. En die offshoreisering, zoals je dat noemt, die moest afgelopen zijn, zei hij. En nu neemt hij het tegenovergesteld, weer op voor die bedrijven. Nou, daar wordt natuurlijk in Rusland druk over gespeculeerd wat daar nou achter zou kunnen zitten. En een van de verklaringen is dat hij zijn politieke vrienden wil beschermen, die heel veel geld hebben. Die, dat zijn vaak bedrijven uh, of individuen met, uh, met ja, miljarden. Um, en ja, die uh, wil hij toch graag uh, de hand boven het hoofd houden. Nou, dat lijkt mij eerlijk gezegd een vrij redelijke uh, verklaring voor zijn ommezwaai. Nou, en hoe wordt er trouwens verder in Rusland gereageerd? Heeft men geen medelijden met die kapitaalvluchters, of heeft men toch van, ja, het is Russisch geld. Nou ja, het is inderdaad Ru Russisch geld. En het gaat om enorme bedragen. En dus mogelijk om het verlies van he enorme bedragen. Hey, dan moet je niet denken dat de gemiddelde Rus... zijn spaarcentjes of Cyprus heeft. Want nee. ja, de gemiddelde Rus die heeft nauwelijks spaargeld. Maar toch, er dreigen miljarden verloren te gaan. En bovendien vindt de politiek hier in Rusland het ook wel mooi... om de EU er eens flink van langs te geven. Dus het is ook wel een politiek spelletje, hoor. David-Jan Godfoy vanuit Moskou praten we er natuurlijk over door. Straks hoort u minister Dijsselbloem. Na half acht en na acht uur Harold Benink, econoom en kenner van Bakker. Elke Wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. En de Amerikaanse president Obama, over iets anders, die land straks in Tel Aviv voor zijn bezoek aan Israël. Maar eerst naar Myno Remmers. Want Maino is onderweg en we hoorden hem net al over groente en fruit. Uh, Maino, want ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met die oma oh, voortdurende winter. Ja, het, uh, we hadden het net, ik had het net met Christian van Ravenswaai. Dat is de C bij SC van Ravenswaai. Het is echt een familiebedrijf. En jullie heet allemaal Christian. Sebastiaan, Christian, klopt. Ja. Na opa. Genoemd opa. We ja. ja. begonnen mee, vlak voor de oorlog. 1927 inderdaad. En toen waren er nog eens winters. Zeggen ze dan altijd, maar we hebben er nou ook één. Ja, inderdaad. En die blijft wat langer dan dat we liever zouden willen. Klopt. Merken jullie het echt? Ja, het is wel uh, prijsgevoelig op het moment dat het wat langer koud blijft... en de producten die de mensen toch graag wat meer in de lente zouden willen eten. Terwijl links en rechts de palletwagens om ons heen cirkelen... lopen we naar de koelcel. Aardbeien hadden we het net over, vlak voordat we in de uitzending kwamen. Want in Spanje is het nu goed weer. Klopt, nu weer wel. Twee weken geleden was het in Spanje minder weer... en was het bij ons mooi weer. Even wat getallen. Wat scheelt het in prijs? Ongeveer 40%. Oeh, dat is wel veel. Dat is heel veel, ja. ja. Twee weken geleden hadden we echt nog een beetje de lente in ons hoofd. En in Spanje was het gewoon heel slecht weer. En dat heeft toch echt mee te maken. Vraag en aanbod. Wat kunnen we... Want we staan nu in een uh, koelcel. Dat, dat is nog niet koud genoeg. Ja. <laughs> wat kunnen we bijvoorbeeld... Waar, waar kan ik het aan merken? Vanochtend hadden, hadden we het al. Spinazie, kleiner blad, een stuk minder. Wat, wat zien we hier? Hier zien we appels en uh, druiven en uh, aardbeien oh, buiten Nederland. En ja, dat is ook heel belangrijk in, in de landen. Hoe het weer daar is om het vervolgens uh, de oogst goed te krijgen. Hoe oh, is de kwaliteit? Dus even... Oh ja, hier zie ik wel aardbeien. Ja. Dit is zijn pruimen. De pruimen, ja. ja gele pruimen allemaal uit het buitenland. Ja, dit zijn gele puimen, pruimen voor de Paasen. Dan willen de mensen meer met geel. En uh, ja, de, goed, dat ziet er nou leuk uit. Goed, wat zegt u nou? Omdat het paas is, willen ze geel? Ja, net als eieren met paas, en Gele pruimen met paas is ook een extra artikel. We hebben er nooit van. Goed, werkt het echt zo? Zo werkt het echt, ja. ja, daar zijn ja we. Dat plannen jullie echt zo in. Oh, jongens, Pasen komt eraan. Ja, gele pruimen, ja, daar moeten we bij zijn. En dan moet je, voor die tijd moet je, moet je erbij zijn. Klopt. Deze de, aanbear. Deze... Ja, het is geen knoepers dit, hè? Ja, dan deze komen wel uit Nederland uit de kast. Dus ja, die, die moeten meer... Maar die is duurder natuurlijk. Die zijn een stuk duurder. Mensen, de boeren moeten meer stoken om het uh, vervolgens rijp te krijgen. Ja, en dat is, uh, daarom komen deze uit de kast. Ze zijn een stuk duurder. Spaanse Spaanse die staan daar. Ja, goed. Dat ziet er even wat anders uit. Het smaakt toch even wat anders. Oh ja? Ja. Laat eens kijken. Nou, dit nou, zijn ik grote... Zeggen, ik zou zeggen, proef er ja? ja? Zit, zit hoeft niet af te vegen. Er zit nee, toch niks... O... Er nee, uh, zit geen gif op. Zit er zit geen, geen, geen... Gekke, gekke bestrijdingsmiddel op. Hè? Dat is allemaal niet meer. Oh. Oh. Ja, het is een aardbei. Ja. En dan deze, die is veel roder, donkerrood. ja. ja. Die ook even. Hm, ja, minder waterig. Ja, goed. En zo moeten de mensen het ook proeven natuurlijk, hè? Heb je nou zin in de lente? Ja, nou wel, ja. Ja, ja dat bedoel ik, ja. Ja, <laughs> ja. Zo gaat dat. Maar hoe problematisch is het... Ja, het, is, het is gewoon echt problematisch in de zin van als het langer dit, dit, deze temperaturen blijft... dat de mensen de, de lente nog niet zien komen. Ja, en... is het dan lastig voor, de, voor de, de, de afnemers van jullie... of is het voor jullie zelf ook een tegenval, of financieel bedoel ik? Ook, ja. Goed, als er minder komt, ja, dan heb je toch minder omzet in dat product. En ja, dat merk je zeker, ja. ja. We gaan straks nog naar een van jullie winkels. Jullie hebben ook groente- en fruitwinkels. We gaan dadelijk naar Ede. Maar de zonnestudio, daar ga ik ook nog naartoe... want mensen nemen meer lichttherapie. Ja, dat is echt waar. En die hebben 40% meer omzet. Zo heeft iedereen weer zijn voordeel erbij. Mm. Uh, ik zat nog even te denken, hoor. Als Lara en Marcel zwijgen, begint de lente <laughs> wat te krijgen. Ja, dat zou verlopen dan wel niet gebeuren. Nou. stil. Schoonbakker, moest je ja. weg. Hoi. Ja, nou, het, het valt op zich uh, reuzen mee. Behalve dan op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort. Daar staat bij Rotterdam Charlo's een file van 5 kilometer. En een stukje verderop bij Spijkenissen, 7 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 Baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y...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 Missa Negra hoort u van Gohannes. Er is meteen land Barack Obama op de luchthaven bij Tel Aviv... voor zijn eerste bezoek als Amerikaanse president aan Israël. Een bezoek dat vooral bedoeld is om de nauwe band... tussen Israël en de Verenigde Staten te bevestigen. Hij gaat ook langs in Ramallah, maar Palestijnen verwachten er weinig van. Obama, did you know that 86% of the West Bank is under Israel occupation? Staat hier op een poster. Obama, weet je wel dat... Ruim 80% van de westelijke Jordaan-oever onder Israëlische bezetting leeft. Hier is iemand die staat toe te kijken bij de demonstratie en die zegt, oh, ik haat Obama. Dus waarom haat je hem? Omdat hij vrienden van Israël is. Obama weet wat discriminatie is als zwarte man. Hij zou ons moeten steunen. Een kleine demonstratie overigens. Ik denk dat er honderd mensen meelopen, dan heb je het wel gehad. Leugenaar, hier loopt Iemand met een bordje leugenaar. Mustafa Barghouti in het parlement zit hier voor een onafhankelijke linkse partij. It's an expression of disappointment with the way President Obama is conducting his visit. Ik tegen de manier waarop dit bezoek is georganiseerd. Er is een grote ongelijkheid. Obama bezoekt het graf van Rabin, maar niet het graf van Arafat. Obama spreekt met Israëlische studenten, maar niet met Palestijnse studenten. Hij meeting Israeli government officials in West Jerusalem, but is not meeting Palestinian officials in East Jerusalem. What should Obama do to gain your trust? He should say, I will do everything I can to stop settlement expansion. Ik zal alles doen om de nederzettingenbouw te stoppen. He should also say, I do not accept the segregation and apartheid that is created inside the Palestinian territories. Hij zou ook moeten zeggen, ik zelf weet wat racisme is. Ik accepteer niet dat Palestijnen gediscrimineerd worden. En hij zou moeten zeggen, ik steun het Palestijnse verzet, het niet-gewelddadige verzet. Als hij die drie dingen zou zeggen, zegt uh, Mustafa Barghouti... dan zou hij mijn respect en steun verdienen, Obama. Hier loopt een wat oudere vrouw met een Palestijnse vlag. Obama, what values did you come to share with Israel? Racist values? Waar mensen Obama vooral hierop aanspreken... Het is het feit dat hij een zwarte president is. Een zwarte president die zou moeten weten wat racisme betekent. Wat vind jij van bezoek? We, don't want him to come here. We willen hem hier niet komen. Ik wil hem niet. Omdat hij zo overduidelijk aan de kant van Israël staat. Er zijn meerdere mensen die schoenen meedragen. De schoenen en dan in het bijzonder de schoen zo. Het symbool van vernedering voor een gast die niet welkom is. Dat er zo weinig mensen meelopen, komt waarschijnlijk omdat iedereen het vertrouwen verloren heeft. In een vredesproces, een oplossing. En in de rol die Amerika daarbij zou kunnen spelen. Zo denken de Palestijnen er dus over. We gaan even doorpraten met Monique van Hoogstraten. Uh, Monique, want ze hebben dus niet veel verwachtingen van dat bezoek van uh, president Obama. Hoe staat hun leider, uh, president Abbas, daar dan in? Officieel uh, heet hij hem natuurlijk van harte welkom, maar achter de schermen uh, zijn er in de voorbereiding in elk geval heel wat strubbelingen geweest. Zo wilde de Palestijnse autoriteit graag, uh, dus Abbas, dat Obama het graf van Arafat zou bezoeken en er uh, rozen zou leggen. Nou, dat uh, wilde Obama niet, dat gaat ook niet gebeuren. Abbas wilde hem welkom heten uh, ja, in de staat Palestina. Iets wat de VS bij de Verenigde Naties uh, heeft gevetoed, hè, die benaming. En het team van Obama heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat het lijkt op iets als een, uh, als een staatsbezoek, als een bezoek aan een staat. Uh, daar zit dus een enorme spanning. En bovendien wil Abbas een aantal uh, uh, eisen voorleggen. De belangrijkste werd ook in de reportage al genoemd: bouwstop voor de nederzettingen. Dat is het grootste struikelblok uh, voor vredesbesprekingen al jaren. Uh, als er ergens een rol ligt voor Obama, uh, ja, dan zou het, moeten zijn, moet, zou het op dat punt moeten, moeten zitten. Mm. En, en Israël, wat verwachten ze daarvan? Uh, het bezoek van Obama. Ja, uh, uh, Netanjahu is juist deze week met een nieuw kabinet uh, aangetreden. Uh, en daar zitten een aantal ministers in die zeer sterk gebonden hebben met de kolonistenbeweging. Die ook al gezegd hebben: een bouwstop, no way. Dat komt er niet van. Um, nou is de hele Palestijnse kwestie, de vredesbespreking met de Palestijnen... is zeker niet de aanleiding voor dit bezoek. is zelfs maar een, uh, van ondergeschikt belang tijdens dit bezoek, denk ik. Obama heeft ook van tevoren al gezegd dat hij zeker niet met een nieuw vredesplan zal komen. Misschien dat zijn de minister van Buitenlandse Zaken na dit bezoek uh, dat gaat oppakken. Maar tijdens dit bezoek gaat het er vooral over um, uh, de banden tussen Israël en uh, en uh, Amerika te bevestigen om te laten zien hoe recht die zijn. Er is een motto gekozen, dat heet een onverbrekelijke bondgenootschap. En uh, ja, daar zal het deze dagen vooral over gaan. Ja, Obama en Netanyahu zijn weer tot elkaar veroordeeld... He, door de verschillende verkiezingen en die mogen elkaar niet. Het zijn niet echt vrienden. Is, is dat ook een obstakel naar eventuele verdere vooruitgang? Ja, ze zijn geen vrienden, maar je hoeft uh, in de politiek uh, geen vrienden te zijn. Ik denk dat het lastiger is dat ze ze ook op politiek vlak, uh, op wat betreft hun inzichten... en dat ze elkaar daarin uh, niet lijken te vertrouwen. Ze zijn inderdaad voor vier jaar uh, tot elkaar veroordeeld. En er zijn, uh, spelen hier een aantal dingen. Um, uh, ja, de Arabische wereld natuurlijk om Israël heen is enorm in deining. Heel belangrijk is Syrië in ontbinding. Het is een buurland van Israël. Uh, daar zitten uh, vermoedelijk uh, wel een paar mensen uh, te wachten... Uh, die al te graag meewerken aan de ondergang van Israël. Dat is natuurlijk een grote dreiging. Daar zullen ze het over hebben. En, heel belangrijk, Iran. Ook daar verschillen ze uh, van mening. Uh, Obama wil zo lang mogelijk diplomatie en sancties een kans geven. Netanyahu geeft voortdurend aan uh, dat hij een militaire uh, aanval... Uh, in ieder geval in zijn, uh, in zijn hoofd houdt. Uh, dat, daar zal het bezoek denk ik vooral over gaan... om te kijken of ze op die onderwerpen ja, ergens een uh, gemeenschappelijke uh, grond kunnen vinden... en vooral wat meer vertrouwen uh, in elkaar. Dan Monique van Hoogstraat over het bezoek van Amerikaanse president Obama. Dat gaat vandaag beginnen aan Israël. En zo dadelijk, na half acht. Ryanair krijgt 370.000 euro boete van de consumentenautoriteit. Hoe dat zit, hoort u straks.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 Welk Office 365-abonnement past bij uw organisatie? Microsoft-partner ICT Spirit geeft uw advies. Kijk op ictspirit.nl/slash Office 365. Radio 1. Het NOS-journal. Alle wacht. Hier is Doreld meegens met de hoofdpunten van het nieuws. Zo is dat. De Duitse minister van Financiën Schäuble... waarschuwt Cyprus dat er geen hulp komt als er geen reddingsplan komt. De grote banken op Cyprus gaan in dat geval niet meer open, zei hij. Schäuble vindt dat de regering aan de bevolking moet uitleggen... dat het huidige bankensysteem onhoudbaar is. En ook minister en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem... zei gisteravond dat de bal nog altijd bij Cyprus ligt. De Consumentenautoriteit heeft luchtvaartmaatschappij Ryanair een boete opgelegd van 370.000 euro. De eerste prijsvechter heeft vier Europese regels voor het aanbieden van tickets overtreden. Zometeen horen we de directeur van de Consumentenautoriteit hierover na de reclame.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 In Polen zijn 19 mijnwerkers bevrijd... die 600 meter onder de grond vast waren komen te zitten na een aardbeving. Aanvankelijk waren de Poolse autoriteiten somber over de kansen voor de mijnwerkers. Grote rotsblokken versperden de gang naar een deel van de mijn waar zij zaten. En er was bovendien geen enkele communicatie mogelijk. Maar sneller dan gedacht slaagden reddingswerkers erin... om de ingesloten mannen te bereiken. Hoe ze aan toe zijn, is niet bekend. De Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda zegt dat het een Franse gijzelaar heeft gedood. Volgens het Mauritaans persbureau ANI...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 En de finale van de World Baseball Classic is gewonnen door de Dominicaanse Republiek. De ploeg versloeg Puerto Rico met 3-0. Gisteren waren de Dominicanen in de halve finale al te sterk voor Nederland. Het zijn de oogpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is bewolkt en in het zuiden van het land valt regen en motregen. Er is ook natte sneeuw mogelijk. Het noorden van het land heeft een meest droge ochtend. In de loop van de ochtend en aan het begin van de middag breidt de neerslag zich iets noordwaarts uit. Komt tot aan de grote rivier en ook Oost-Gelderland krijgt een deel ervan mee. Lokaal kan nog altijd natte sneeuw vallen. In het noorden van het land zou de zon ook even kunnen schijnen. en De temperaturen lopen op naar ongeveer plus 2 graden in de neerslag. Eh, plus 3 of plus 4 in het noorden van het land en een graad of 5 in het westen. Vanavond de neerslag langzaam wegdrenkend naar Duitsland. In de nacht meest droog, maar langs de noordkust zou een enkele sneeuwbui kunnen vallen. De temperaturen liggen vlak bij zee op plus 1. In het binnenland is het min 2, het oosten misschien min 3 graden. Morgen overdag wordt het 3 tot 6 graden, er is af en toe zon... het noordoosten van het land heeft nog een enkele sneeuwbui... en de dagen daarna gaat de temperatuur nog wat verder omlaag. Vrijdag is het 3 tot 5 graden, in het weekende een graad of 2... en met name zaterdag valt er af en toe regen of natte sneeuw. De verkeersinformatie naar de A1BB John Bakker. Met 10 files, 30 kilometer bij elkaar, heel normaal voor een woensdagochtend. Ook niet al te veel bijzonderheden, behalve dan op de A15... vanuit Rotterdam naar Europort.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We proberen meer te weten te komen over de uitval van grote computernetwerken in Zuid-Korea. Banken gaan daar plat en de tv op zwart. Zodra wij meer weten, hoort u dat ook zo snel mogelijk. En minister Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, komt niet met een alternatief plan voor Cyprus. Dat zullen ze toch echt zelf moeten doen? Zo dadelijk meer daarover. Eerst naar Ryanair. U hoorde het al eventjes in het bulletin. De Nederlandse Consumentenautoriteit legt de luchtvaartmaatschappij... een boete op van 370.000 euro. We hebben nu contact met de directeur van de Consumentenautoriteit... Bernadette van Bruggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wel nou, krijgt deze Ierse prijsvechter deze boete? Um, wij hebben geconstateerd dat Ryanair zich niet aan regels hield... die gelden bij het online aanbieden van tickets. Ze hebben een viertal overtredingen begaan. Zo waren bijvoorbeeld niet alle verplichte kosten in de ticketprijs opgenomen. Bijvoorbeeld, en dat gebeurde in het verleden ook wel vaker op andere websites, maar zij hebben dat recent nog gedaan? Wij zijn in begin 2012 het onderzoek begonnen en uh, we hebben dat toen een aantal keer geconstateerd. En in, 2000, in de zomer van 2012 hebben ze wel verbeteringen in de prijzen aangebracht. Oké, okay. en de andere overtredingen? Andere overtredingen waren bijvoorbeeld dat je in het boekingsproces geen goede mogelijkh mogelijkheid hebt om ingevoerde gegevens te checken. Mm -hmm. Een ander punt is dat er geen e-mailadres op de website is opgenomen waarmee je makkelijk rechtstreeks contact kan hebben met Ryanair. En een punt was dat op de verder volledig Nederlandse website niet expliciet werd vermeld dat de klantenservice in het Engels was. En dan gaat het mevrouw van Buurge om de bijkomende kosten die niet helemaal duidelijk zijn dan. Dat noemt u als eerste. Gaat het dan om heel veel geld? Het gaat met name om verplichte kosten, zeg maar kosten die je niet kan vermijden, zoals belastingen, heffingen. En dat kon soms echt tot een verdubbeling van de ticketprijs leiden. Aha, oké. Okay. Maar goed, die ticketprijs kan natuurlijk ook soms heel laag zijn. Dus gaat het om tientjes of misschien nog honderden euro's? Als je bijvoorbeeld een retourticket boekt dan, en voor twee personen, dan kon het ook wel in de honderden euro's lopen. Ja. Ik vraag het even, omdat 370.000 euro, is dat niet een hele hoge boete voor vier overtredingen? Ja, de maximale boete bijvoorbeeld voor een overtreding van de wet onder eerlijke handelspraktijk is 450.000 euro. Dus in dat ja. perspectief denk ik dat het nog redelijke bedragen zijn. En ik zei al, hè, in het verleden gebeurde dat wel vaker op websites um, van uh, aanbieders van reizen dat niet het hele bedrag uh, netjes werd genoemd. Dat gebeurt inmiddels niet meer zo vaak of heeft u nog meer uh, organisaties gezien die, vluchtvaartmaatschappijen, die regels aan de laars laarslap? Uh, sinds uh, de zomer van 2011 geldt de Europese regelgeving... waarin duidelijk is vermeld hoe je vluchtprijs moet weergeven. Uh -huh. um, vandaar dat wij ook dit onderwerp op onze agenda hebben opgenomen. Over eventueel lopende onderzoeken kunnen wij helaas geen mededelingen doen. Maar het is duidelijk dat wij de branche wel nou letterlijk in de gaten zullen houden. Ja, en daar destileer ik toch een beetje uit dat er wel meer zijn... waar u van denkt, hm, daar uh, is nog wat extra onderzoek voor nodig. Ik moet eerlijk zeggen dat wij wel absoluut verbeteringen hebben gezien. Dankzij de Europese regelgeving zijn een aantal praktijken die daarvoor eh, wel eh, opgang deden zijn, zijn aanzienlijk afgenomen. Ook bij Ryanair gaat het beter? Wij hebben natuurlijk een gesprek gehad naar aanleiding van het onderzoek en we hebben op een tweetal punten verbetering gezien. Maar een aantal overtredingen zijn nog niet naar ons oordeel voldoende aangepast. En vandaar dat wij ook lasten onder dwangsom hebben opgelegd om ook die praktijken te beëindigen. Ach, dus ze kunnen op nog meer boetes rekenen als ze niet snel aanpassen? Ja, ze hebben drie maanden de tijd, omdat ook natuurlijk het hele boekingssysteem uh, moet worden aangepast. En daar, dat kost wel enige tijd. Maar na drie maanden zullen wij zeker controleren of ze de, de ongewenste wijzigingen ook hebben aangebracht. Bernadette van Bugum, directeur van de Consumentenautoriteit. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Het is tien minuten over half acht. Wij gaan naar de sport en dus naar Tom van Teck. Tom, goeiemorgen. Goeiemorgen. Eigenlijk moeten we zeggen nu, constateren dat het helemaal geen schande is om van uh, een wereldkampioen te verliezen hè, bij het honkbal. Nee, het toernooi was voor ons afgelopen, maar het ging nog een wedstrijdje door. En inderdaad, de Dominicaanse Republiek. En eh, het was al geen schande, want je moet bedenken, acht wedstrijden gespeeld op dit toernooi. Alle acht gewonnen, dus dan kun je wel echt zeggen met eh, recht de sterkste. 3-0 nu en in die 0 en tegen Nederland in die 1, daar zit de enorme kracht ook van de Dominicaanse Republiek. Was al vooraf één van de favorieten hoor. Maar goed, er kwamen heel veel landen met heel veel goede spelers. Dit zijn allemaal spelers uit de Amerikaanse competitie. Het is een eh, compleet honkbalgek land met 10 miljoen inwoners. Het zal helemaal op zijn kop staan, het land. Want ze zijn echt wereldkampioen eh, honkbal nu. En het komt ze volledig, volledig toe. Want ze waren echt het absoluut sterkste team op dit overigens prachtige toernooi. En laten we het ook nog één keer over Nederland zeggen. Het is geen enkele schande om op een wereldkampioenschap honkbal... in de halve finale uiteindelijk van de winnaar te verliezen. Dus eh, het is mooi afgesloten, het honkbal. Goed. Dan Kiki Bertens, revelatie van het vorige tennisseizoen uit Nederland. Ja. Hij uh, raakte geblesseerd, maar is weer helemaal terug? Ja, gaat stiekem door. Begon dit jaar sterk, ging daarna eventjes, uh, heel even terug, moest even een paar weekjes eruit, uh, uh, afgelopen maandag 42e plaats bereikt op de wereldranglijst, dat is het hoogste voor haar ooit, maar het is ook lang geleden dat we een Nederlandse tennister hadden die het zo goed deed, speelt nu weer in Miami en een heel sterk toernooi, er zijn een aantal hele sterke toernooien daar uh, aan de gang, won gisteren heel gemakkelijk, gaat nu tegen de nummer 5 van de wereld spelen, Lina, en uh, ja die Kiki Bertes die sluipt zo langzaam, langzaam omhoog en het is gewoon een tennister waarbij je hoop hebt dat ze zelfs tegen de nummer 5 van de wereld, misschien wel eens een hele aardige wedstrijd kan gaan spelen. En er kwam nog meer goed nieuws uh, uit dat verre Miami. Want uh, Timo de Bakker stond 40ste, kunnen wij bijna niet meer bedenken nu, in 2010, 40ste op de wereldranglijst. Helemaal weggezakt, hele grillige speler, die vooral mentaal het soms heel moeilijk heeft. Maar ook hij is weer op de weg terug. 102 e bereikt. hij zijn positie, had hij lang niet bereikt op de wereldranglijst. Dan mag je weer langzaam aan hoofdtoernooien denken. Maar voor Miami moest hij zich nog kwalificeren, heeft hij ook gedaan. En dan sluipt hij zo weer als derde Nederlander na Hazen en Zijsling de top. 100 binnen. Het tennisseizoen gaat natuurlijk echt op gang komen, straks ook in Europa. En laten we hopen dat die Nederlanders dat een klein beetje door kunnen trekken, zodat we niet op maandagavond al kunnen zeggen, nog 13 dagen en het toernooi is voor ons alweer nee. voorbij. Dus we hebben goede hoop en Kiki Bertens is daar een prachtig voorbeeld van. Goed, Tom. Ja, dat zou het tennisseizoen leuk maken. Tom van Hek, dankjewel. Tot morgen. Meer over Kiki Bertens trouwens op onze website. NOS.nl, even bij de sport klikken. En dan Bertens zonder gameverlies verder. En zo dadelijk wordt het de JSF of een andere straaljager. De lobby in Den Haag is volop aan de gang. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Door het nee van Cyprus blijft de onrust rond de euro voortduren. En iedereen kijkt naar de nieuwe voorzitter van de eurogroep, minister Dijsselbloem. Die hield de rug recht en komt niet met een ander voorstel. Nu Cyprus het Europese reddingsplan heeft afgewezen. Ja, dat is uh, teleurstellend. Tegelijkertijd is duidelijk hoe uh, we vanuit de eurozone en de eurogroep... Uh, een aanbod hebben gedaan aan Cyprus. Dat aanbod staat nog steeds. en De voorwaarden uh, die daarvoor gelden... namelijk de omvang van het pakket... Uh, het terugbrengen van de staatsschuld, et cetera... ook die voorwaarden uh, gelden nog steeds wat ons betreft. De bal ligt echt uh, bij Cyprus. Maar kunt u soepele voorwaarden formuleren... zodat Cyprus niet failliet gaat? Nou, ja, kijk, Cyprus heeft uh, zelf enige vrijheid gekregen van ons... Uh, om met voorstellen te komen. Maar die zullen echt moeten voldoen aan... Uh, de maximumgrens die wij aan het leningenpakket van Europa hebben gesteld, dat mag niet groter zijn dan 10 miljard. De schuld van Cyprus kan niet groter worden dan 100% van het bruto nationaal product. Omdat anders kunnen ze de leningen ook nooit meer terugbetalen. Anders komen ze nooit meer uit dit dal. Dus ik betreur het zeer dat Cyprus deze beslissing heeft genomen. Maar de bal ligt nog steeds bij hen. Want het aanbod van de eurogroep met de daarbij behorende randvoorwaarden blijft ook gewoon gelden. Louter financieel gereden. Is het besluit van de eurogroep goed te verdedigen? Cyprus heeft een financieel waterhoofd. Maar het psychologische effect om de spaarders mee te laten betalen is wellicht onderschat. En die schade is maar moeilijk te herstellen. Veel politieke partijen maken zich dan ook zorgen over de kans dat spaarders in andere zwakke eurolanden hun geld van de bank gaan halen. Wouter Koolmees van D66. Het, het valt deels te repareren, maar voor een ander deel is het geest al uit de fles. Je, je ziet dat die discussie en die onzekerheid er nu is. En nu is het ook de, uh, aan de ministers van Financiën om die uh, onzekerheid weer in de fles te krijgen. Bijvoorbeeld Spanje, Italië, Portugal. Landen die toch al in de problemen zitten. Waar de spaarders al niet zo heel veel vertrouwen hebben in de banken. Ja, wat voor signaal gaat naar uit? En daar maken wij ons wel zorgen over. En dan ga je eigenlijk een soort visieuze cirkel krijgen. Waarbij uh, banken nog verder in de problemen gaan komen. Als deze brand overslaat naar andere Zuid-Europese landen... naar andere banken, hè, waar mensen zich uh, dan ook ja, zich kunnen afvragen... is mijn uh, spaargeld veilig en je bankruns krijgt of al dat soort zaken... dan ben je uiteraard een paar passen verder van huis. Zegt Eddie van Heijm van het CDA. En daarvoor Carola Schouten van de ChristenUnie. Om het vertrouwen van spaarders te herstellen... moet de Eurogroep het besluit veel beter uitleggen... vinden veel politieke partijen. Want alleen de uitspraak dat Cyprus een uniek geval is... en dat het niet weer zal gebeuren dat spaarders zelf moeten betalen... voor het oplossen van de problemen... dat zal het vertrouwen niet doen terugkeren. Politieke redacteur Hans Andringa... en hij sprak ook met minister Dijsselbloem van Financiën... voorzitter van de Eurogroep. We dus zijn zien hoe het is op de weg. John Bakker, vertel. Ja, Het verloopt tot nu toe heel normaal. 17 files, 65 kilometer bij elkaar. Er zijn wel twee ongelukken gebeurd. Allebei op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort. Bij knooppunt Vaanplein daardoor 4 kilometer file. De rechter is daar dicht. En een stukje verderop bij Spijk Nissen, na Nissendaan. Ongeluk 8 kilometer. En daar is de linker dicht. Jerian, try my love again. Twaalf minuten voor acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal Nieuwe ontwikkelingen in het slepende JSF-dossier. De coalitie van VVD en PvdA sprak in het regeerakkoord af om deze kabinetsperiode te beslissen of de JSF wordt gekocht of een andere straaljaren. En daardoor zien concurrerende vliegtuigbouwers hun kans schoon om weer een voet tussen de deur te krijgen. We gaan naar Den Haag, naar verslaggever Wilco Boom. Goedemorgen Laathe. Goedemorgen Wilco. Nou, zijn ze al gesignaleerd op het Binnenhof? Daar is geen twijfel over, want deze week zagen we bijvoorbeeld een van de topmannen van Saab uit Zweden, Eddy de Lamotte, en die had zichzelf hoogstpersoonlijk uitgenodigd bij Jasper van Dijk van de SP en ook bij andere Kamerleden. En de Lamot was ook niet te beroerd om zijn komst voor de microfoon en de camera even toe te lichten. Hij hoopt dat de keus voor de opvolging van de F16 echt open is. En dan maakt de Saab met de Saapgrippen volgens hem absoluut een kans. If we see that this is a fair, and open, transparent process, we're willing to have a go at it. We believe we have a very competitive product and we uh, also believe that we fulfill the requirements of the uh, Dutch air force Ja SAP heeft dus een, een concurrerend toestel in de, in de aanbieding uh, zei hij. Tja en de Kamerleden, wat vinden die daarvan... dat die nou steeds weer die vliegtuigbouwers op bezoek krijgen? Nou, dat vinden ze eigenlijk uh, helemaal niet zo erg... of ze nu voor of tegen de uh, JSF zijn. Want het is eigenlijk best logisch. Hè, de voorgaande kabinetten, eigenlijk vanaf het laatste kabinet Kok... koersten aan op de aanschaf van de Joint Strike Fighter van Lockheed. Maar uh, het tweede kabinet, Rutte, van VVD en Partij van de Arbeid... die heeft dat losgelaten eigenlijk. In het regeerakkoord is afgesproken dat er deze kabinetsperiode... beslist wordt over de opvolging van de F-16, de huidige straaljager. Maar de JSF... Of wordt in het regeerakkoord helemaal niet genoemd. Dus dat andere vliegtuigbouwers dan Lockheed uh, hun kans schoonzien... Ja, dat ligt voor de hand. Uh, bijvoorbeeld ook Boeing, de bouwer van de Hornet... heeft zich al in de Tweede Kamer gemeld. Je kunt wel zeggen dat de concurrentie een wanhoopsoffensief is begonnen... Om, om een voet tussen de deur te krijgen. En interessant is dat in elk geval de oppositiepartijen in de Kamer vinden... dat uh, minister Hennis van Defensie in elk geval ook met die concurrenten moet gaan praten. En niet alleen met, uh, met Lockheed. Jasper van Dijk. Zij hebben ons benaderd, net zo goed als andere vliegtuigbouwers ons benaderd hebben. en ja, Ik kan me er wel iets bij voorstellen. De JSF ligt buitengewoon moeilijk in de regering. Dit kabinet heeft gezegd, we beslissen eind 2013, dus eind dit jaar, over aanschaf of niet. Het is een peperduur toestel, er zitten veel technische gebreken aan. Dus het lijkt mij heel verstandig als niet alleen ik, maar ook de regering goed luistert naar andere vliegtuigbouwers... om een open vergelijking te kunnen maken. Ja, Jasper van Dijk van de SP, hij vindt dus dat uh, de regering... met alle vliegtuigbouwers moet gaan praten. En dat vindt, vindt ook uh, D66-Kamerlid uh, Wazili Hachi. Nou, Ik zou toch eigenlijk willen dat ze op de koffie gaan bij de minister van Defensie. Want die is nu bezig met het schrijven van een visie op de krijgsmacht. En als het goed is, doet ze dat zonder oogkleppen op. Dus niet alleen maar blind staren op de JSF. Het is het belangrijkste onderdeel wat betreft Defensie en het regeerakkoord... En uh, die zorgvuldigheid, een zorgvuldige afweging... Uh, dat begint bij serieus kijken naar alle alternatieven... en met tekst en uitleg komen waarom dat ene toestel het beste is. Hmm, ja. Nou, dat vinden dus D66, SP. Um, wat denk je, gaat de minister verder kijken? Belangrijker nog, maakt het wat uit? Uh, nou... Ze, het is nog maar zeer de vraag of ze met die vliegtuigbouwers gaat praten. Uh, tot nu toe heeft ze het in elk geval niet gedaan. Maar waar het natuurlijk echt om gaat... is of de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid... het eens worden over wat er moet gebeuren... en over welk vliegtuig de opvolger van de F-16 moet worden. De VVD is voor, al heel lang. En de Partij van de Arbeid is uh, al heel lang tegen. En die twee moeten er dus samen uitkomen. Nou, minister Hennis is nu een toekomstvisie voor de krijgsmacht aan het schrijven. rekening houdend met krimpende budgetten. En uh, bij die visie gaat het om de vraag... De vraag wat voor soort krijgsmacht Nederland wil hebben? Willen we met de grote jongens me kunnen meedoen uh, met de Verenigde Staten, met het Verenigd Koninkrijk, zoals in Oersgan, uh, Afghanistan een aantal jaren geleden, of mag het ook een tandje minder? Nou. Als minister Hennis met een goed verhaal komt... waar de Joint Strike Fighter van Lockheed in past en ook betaald kan worden... Ja, dan kan de Partij van de Arbeid daar moeilijk nee tegen zeggen. Maar als het toestel duur blijkt te zijn... en het investeringsbudget voor de krijgsmacht volledig opslokt... Ja, dan kan de VVD dat moeilijk doorduwen. Nou, de visie van Hennis wordt pas na de zomer verwacht... En tot die tijd blijft het te spannend als het gaat om de opvolging van de F16, niet alleen voor Lockheed, maar ook voor de concurrenten. Goed. Verslaggever Wilkoop op. Dankjewel. Het NOS Radio En Journal Media overzicht. De meeste voorpagina's van de kranten vinden we wel iets over Cyprus. Verbijstering na Nee Cyprus, schrijft het AD. Chaos rond Cyprus compleet, heeft trouw en exit Cyprus... uit de eurozone nadat snel, dus de Telegraaf. Russische spaarders die zwart geld wit wassen via Cyprus... halen opgelucht adem, dat is een kop bij NRC Next. Voorpagina is dan ook een enorm pak wasmiddel met de naam Cyprus was het witter dan wit. Het FD schrijft dat de ingreep in Cyprus uniek mag zijn... maar dat de spaarrentes daar dat ook zijn. Al jaren. De krant haalt een onderzoek van het financieel persbureau Bloomberg aan... waaruit blijkt dat de rentes op Cyprus gemiddeld... twee maal zo hoog liggen als in Duitsland. Bij een spaarrekening van Bank of, Cyprus, Bank of Cyprus krijg je 3,5 procent. Bij de Leikie Bank kan die rente oplopen tot 6,2. Britse Financial Times schrijft in een commentaar... Cypriot Parliament calls Germany's bluff. Cyprus negeert de waarschuwing dat het afwijs van het plan zal leiden tot uh, instorten van de economie van het eiland... of een euro-exit, of misschien wel allebei. Maar het commentaar besluit dat een compromis het meest voor de hand ligt. Het is en blijft Europa. Dat is ook ander nieuws. Volkskrant bijvoorbeeld opent met de dood van Murad M, 20 jaar oud uit Delft. Hij is gedood als strijder in Syrië. Vorige week werd bekend dat zo'n 100 Nederlanders... als jihadstrijder in Syrië zijn. Volgens de krant is de moeder van Murad M afgelopen vrijdag... over zijn dood geïnformeerd. Het site van de Telegraaf een videoboodschap van Jamie Nieuwenhuizen, de zoon van de vorig jaar doodgeschotte grensrechter van buitenboys. Hij doet een oproep aan alle voetballers in Nederland. Ja, maak je in ieder geval een leuke wedstrijd van. Uh, houd netjes, sportief. Ja, Het uh, ja, moet natuurlijk nooit meer gebeuren. Hè. Een scheidsrechter of een, uh, een grensrechter moet gewoon plezier hebben, ook in zijn vak. Het is houd gewoon makkelijk en uh, doe gewoon normaal. Video is een onderdeel van een plan van oud-voetballers om aanvoerders van voetbalteams duidelijk te maken dat ze veel kunnen doen om escalatie op het veld te voorkomen. De sluiting van de Ford-fabriek in Genk in België kost 750 miljoen dollar, meldt de Vlaamse VRT op de website. Aankondiging van de sluiting zorgde vorig jaar voor stakingen en felle politieke reacties. Het sociaal plan werd vorige week goedgekeurd. Dan naar... Uh... De Telegraaf nogmaals. Twee foto's van de tienermeisjes op de voorpagina. Eh, en u kent ze wel, herkent ze wel. Eh, modieus jasje, tasje aan de arm, smartphone in de hand. Maar deze zijn toch anders. Ja, deze worden verdacht van mishandeling. Friese feeksen, noemen ze ze in de Telegraaf. Slaan weer toe naar het mishandelen van een homostel. Twee zijn aangehouden voor de mishandeling van twee vrouwen in Sneek. Twee weken geleden zouden de meiden twee mannen een homostel dus hebben belaagd. Volgens de politie zijn de nu mishandelde vrouwen hetero. Over de aanleiding is niks bekend. OM denkt aan een poging tot zware mishandeling. En mogelijk wordt vandaag over een voorarrest besloten. De paus domineert de voorpagina van het Nederlands blagblad, Dagblad tot slot. Paus roept op tot zorg voor armen. Staat boven een uh, grote foto van de paus tijdens zijn rondrit gisteren over Sint-Pietersplein. En op het Algemeen Dagblad, voorop een foto uit het Vaticaan... staat niet van de paus, maar van de Nederlandse bezoekers. Prinses Maxima krijgt een kus van Willem-Alexander op Ze de hand. is zijn verliefd, volgens mij. Ja, zo ziet het er wel uit. Voorjaarsvlinders, zet de krant er dan op boven. Verdadelijk veel aandacht voor Cyprus ook in onze uitzending. Druk overleg in de politiek daarover hoe het nu verder moet. En ook overleg met Rusland. En financieel expert Harold Benink over de Europese gevolgen. Deze week... Avro, vrijdagmiddag live en NOS langs de leen. Samen kijken we naar de WK-afstanden in Sochi. Met oud-Olympisch kampioen Jochem Uittheaag. Dat is een mooie race, is een mooie strijd. CDA-leider en fanatiek schaatser Sibanduma. Buma. Ik ben dus inderdaad een tourrijder en ik had nooit in mijn leven 200 kilometer gereden. Liefhebber Frits Barend. Plus satire. Volgend jaar sowieso! It on. En live muziek van Steten. Blame it on the cocktail, blame it on the juice,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 Ik ben Janette Ensing en ik sta hier op de markt in niets anders dan met bikini deze commercial in te spreken. Want ik ben al klaar voor de zomer. Met behulp van het afvallen en afblijvenpakket van de Achmea Health Centers ben ik namelijk 4 kilo afgevallen in 5 weken. Ben jij al klaar voor de zomer? Kijk voor mijn verhaal op 10kwidt.nl en verlies ook 10 kilo voor de zomer begint. En de grootste 14% auto van Nederland is.